Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Hugo de Jonge gebruikte als minister van Volksgezondheid tijdens de coronacrisis een privémailadres voor werkzaken. Hierdoor is mogelijk informatie verloren gegaan die relevant kan zijn voor onderzoeken naar de coronatijd. Het ministerie van Volksgezondheid noemt het in de Volkskrant een eigen keuze van de Jonge die nu woonminister is. Het gebruik van de privémail is in strijd met de richtlijnen voor bewindspersonen. Een deel van de oppositie wil opheldering van premier Rutte en minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Duitsland en Frankrijk gaan Russische diplomaten uitzetten. Duitsland heeft veertig Russen tot ongewenst persoon verklaard. Frankrijk spreekt van tientallen Russen die het land uit moeten. Aanleiding zijn de beelden vanuit Buzja en andere plaatsen rond Kiev... waar Russische militairen inmiddels zijn vertrokken en waar nu blijkt honderden burgers zijn gedood. Oekraïne houdt Russische militairen verantwoordelijk voor de moorden. Polen heeft kritiek op Frankrijk vanwege de voortdurende bemiddelingspogingen van president Macron. De Poolse premier Morawiecki haalde op een persconferentie uit naar de Franse president. Hij vroeg zich af hoe vaak Macron al heeft gesproken met Poetin en wat hij daarmee heeft bereikt. Met misdadigers moet je niet onderhandelen, zei de Poolse premier. Polen heeft al meerdere keren gevraagd om strengere sancties tegen Moskou. Milieuorganisaties zien in het nieuwste VN-klimaatrapport... een bevestiging van hun idee dat veel meer nodig is... om opwarming van de aarde tegen te gaan. Die als alleen nog te beperken tot anderhalve graad... als er snel op grote schaal actie wordt ondernomen, staat in het rapport. Voor Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam het bewijs dat het rigoureus anders moet. Het weer vannacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 8 graden. De komende dag blijft het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 13 graden. Dit was de nieuwsbrief naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. De temptation die jullie net hoorden met forsaken hebben daar ook een prachtig nummer van gemaakt, waarin zij onze hebzucht naar grondstoffen en voedingsstoffen bezingen en ons waarschuwen dat er geen toekomst voor ons meer is als we deze uitputtingsslag op de aarde op deze manier voort blijven zetten. Ook de gothic metal band After Forever met Nederlands beste zangeres... Floor Jansen schreef er een nummer over getiteld Equally Destructive. En gaat specifiek over hoe blind we zijn in ons consumptieve gedrag... en daarmee schade aanrichten op onze aarde... met steeds toenemende verschrikkelijke natuurrampen als gevolg. Equally Destructive vinden we op het gelijknamige After Forever album uit 2007. Aansluitend hoor je de band van oud After Forever-gitarist en grunter Mark Jansen... met een nummer over een ramp met een olieplatform. Yeah. Het hoorden natuurlijk Epica met Deepwater Horizon... aansluitend op After Forever's Equally Destructive. Het nummer gaat over de uh, olieramp... dat plaatsvond op het platform Deepwater Horizon in 2010... in de Golf van Mexico. Na een blowout vond een grote explosie plaats... en door de blusvlogingen brak de boorstang... en zonk het platform in zee. Deze grote ramp vond plaats op 20 april 2010... Uh, in het Macando-veld voor de zuidkust van de Verenigde Staten. <coughs> door deze ramp stroomde er 800.000 liter olie per dag in zee... en liep het op tot 6,4 miljoen liter per dag op 11 juni. Barack Obama riep de olievervuiling uit tot nationale ramp... en wetenschappers spraken van de grootste olieramp uit de geschiedenis van de VS. Er kwamen 11 mensen om en er waren 17 gewonden. Maar veel erger nog raakten vele vogels en zeeschildpadden besmeurd met olie. De populatie tuimelaars liet daardoor een hoogte hoger sterftecijfers zien. Op 20 mei kwam de olievlek zelfs buiten de golf van Mexico terecht... in de wateren bij Florida, Cuba en de oostkust van de VS. De koraalriffen van de Florida Keys werden daardoor bedreigd. Een verschrikkelijke ramp met aanzienlijke ecologische gevolgen. In 2016 verscheen de biografische rampenfilm uit... met Mark Wahlberg in de hoofdrol... In het volgende lange blokje, na mijn vele woorden... hoor je meesterbrein van de progressieve metal Devin Townsend... met de negen minuten durende Earth Day... afkomstig van het album Terria uit 2001. Het is geen gemakkelijke kost en tekstueel is er geen boodschap. Hij zingt dat ook zelf, maar de titel refereert wel naar onze aarde... en qua tekst is hij op zijn poëtisch, emotionele en geniale manier... toch wel een soort van boodschap te halen. Namelijk die van vernietiging en oorlog. Luister dus naar dit meesterwerkje en laat het goed op je inwerken. Het nummer wat volgt is weer van het crash metal grootheid. Mike een trash klassieker van een album Fleshers of the Flash uit 1987. Het nummer gaat over milieuvervuiling door het illegaal dumpen van giftig afval... door bedrijven die de regeltjes niet zo nauw nemen in onze rivieren... tevens het water ook wat we drinken. Van de Duitse trash metal band creator draai ik naar uh, de coma of soul's opener... When the Sun Burns Red, waarmee we langzaam maar zeker ten einde zijn uh, van het... Van de planeet in zijn blauwe vorm naderen. In de tekst horen we verschillende natuurrampen voorbij komen. die te maken hebben met de opwarming van de aarde. dankzij de steeds heter wordende zon. Seizoenen verdwijnen, de zeespiegel stijgt. eilanden verdwijnen in het stijgende water. en noem zomaar op. Een en al doffe ellende staat ons te wachten. in deze trashklassieker uit 1990. die je nu gaat horen. Met aansluitend luiden we de dag des oordeels in. met Six Feet Under. Creator Hordier, Chris Barnes, zijn death metal band Six Feet Under met Doomsday. De ultieme apocalypsplaat die perfect past bij een horrorfilm over mensetende zombies volmaden. En het album Commandment uit 2007 meteen heerlijk opent. zodat dat ons lot wordt door wat we allemaal aandoen? Ik hoop het niet. De laatste twee nummers van deze uitzending gaan ook over ons uitsterven. Wat te horen is op On Brink of in the Extinction... van de grindcore-veteranen Nepom Death uit Birmingham. Die ons vertellen over een mogelijke zesde massa-uitsterving... waar we ons eigenlijk al in bevinden. Tot slot van deze hopelijk eye opende uitzending... hoor je nog de extreme deathcore-grindband-cattle-decapitation... met Manufactured Extinct... Dat het album The Anthropocene Extinction uit 2015 meteen lekker opent. En hetzelfde verhaal vertelt over het uitsterven van de mensheid door eigen toedoen. Dankzij de klimaatverandering, het vernietigen van de milieu technologie en onze hebzucht. Ik hoop dat ik jullie een beetje hebben wakker geschud met het thema van vanavond... ...en dat we met z'n allen moeten doen om het niet zo ver te laten komen. Respecteer onze moeder aarde en wees er zuinig op. We hebben er net zoals ons lichaam maar één van. Bedankt voor het luisteren en hopelijk nog slaap lekker voor zo direct. Ik ben er volgende week weer met een soortgelijk thema... ...aangezien de maand april bij Play It Loud volledig in het teken van Earth Day staat. Ik maak er meteen een Earth Month van... Dus hopelijk tot volgende week. En uh, bedankt voor het luisteren. En nu nog eerst even genieten van een aantal lekkere keiharde nummers. weg. En we gaan nog even een bonusnummertje draaien, want we hebben nog tijd over. En een kleine hint naar uh, wat er volgende week gaat komen. Want dan heb ik aandacht voor uh, de bands die uit verschillende landen komen. En dan heb ik het er vooral over de oorspronkelijke bewoners van die landen. En ja, dan moeten we dus denken aan bijvoorbeeld Indianen, uh, de Inuits, dat soort uh, volkeren. En die hebben ook metalbands uh, uh, opgericht. En die... Uh, Ga je dus volgende week horen. Maar het is eerst uh, Nomad. Om een soort van linkje te leggen naar volgende week. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En nog bij de dus. Nomad. Stop the drive! Stop it! Just my beliefs have no more tales